Tijdens de sluitingsceremonie morgen in Sochi van de Olympische Spelen... wordt de Nederlandse vlag gedragen door Bob de Jong... de winnaar van het brons op de 10 kilometer. Dat maakt de chef de mission Maurits Hendricks bekend. Bob de Jong was twee weken geleden nog teleurgesteld... dat niet hij, maar Jorin Termors de vlaggedrager was bij de openingsceremonie. In de Eredivisie blijft Roda JC op de onderste plaats... na het 1-0-verlies uit bij Cambuur. Heerenveen-Nak eindigde in 0-0... en ook Pek tegen Heracles eindigde gelijk 1-1. De wedstrijd NEC-PSV is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen en maandag blijft het droog met zonnige perioden. Morgen worden 12 graden, maandag 14. En s'nachts kan het aan de grond licht vriezen. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond. We gaan straks uitgebreid praten over de laatste schaatsdag van de Olympische Spelen... die tweemaal goud opleverde. En dat doen we met Simon Kuipers. Maar we gaan natuurlijk eerst even kijken in Nijmegen. NEC-PSV vlak voor het nieuws met het 1-0 e voor de Eindhovenaar. Frank, u Dat staat het nog steeds. Vooral omdat er sinds die 1-0 e vooral een blessurebehandeling is geweest voor Willems. Die is nu net achter de rug. Hoekschop voor PSV. Recht achteruit geschoten. Omdat PSV nou eenmaal even met 10 staat. En dus geen risico wil nemen in de counter tegen. Zoals het zelf een doelpunt maakte uit de counter. Via Arias, dwars door het midden van het veld kon hij opkomen. Roeis was meegelopen. Die kreeg alle tijd van de wereld op de punt van de 16 vanaf de rechterkant. Om eens te kijken van nou, waar zal ik eens die bal gaan neerleggen? Comboy stond er tegenover. Die deed verder niks. En uh, hij plaatste Roeis uiteindelijk de bal in de korte hoek voorbij Jonssen. Die ook alleen maar kon afwachten wat er daarna zou gaan gebeuren. Ja, 1-0 voor PSV uit de counter. En NEC, je zag het aan de reactie meteen. Die geloven er nog in dat er nog altijd meer in zit dan deed deze achterstand tot nu toe Stefan en ik zojuist gewisseld bij NEC en dan gaat PSV weer voetballen. Van de bal gelopen daar op het middenveld. Uh, Schaars is dat door voor. Die krijgt de vrije trap mee. Van Kuipers. Bal meteen de diepte ingegooid. PSV gewoon lekker aan het counteren. Dat uh, ligt ze wel blijkbaar. Want dat doen ze tot nu toe prima. Locadia ingespeeld. Goed bal vast. Schaarse uh, bal uh, naar achteren. Mark Ook hij gaat verder naar achteren. Bruma ingespeeld. Ruiz ineens even een paar keer één keer raken. Dan is op het middenveld. Iedereen bij NEC. Het spoor even bijstellen. Rex in het bijzonder. Want die weet echt niet meer waar de bal is. Kolwijk weet het even niet meer. Mark bal breed gelegd. Vermel weet het nog wel. Die zit er dan uiteindelijk tussen voor. Ook. En dan is er ruimte voor NEC met Rex op het middenveld. Oh, speelt de bal wat ver voor zich uit. NEC kan nog altijd door. Voor gaat door met de voetballen. Rex ligt in de middencirkel, geblesseerd. NEC moet wel verder. Want uh, moeten de 1-1 proberen te maken. Conboy kan dan niet bij de bal. Als die over de achterlijn heen rolt. Dan ligt Rex nog altijd in de middencirkel. Is geblesseerd aan zijn elleboog. Zo te zien de Deen. Maar ja, daar gaat Kuipers nu even polshoogte nemen. Dat heeft geen zin meer. Rex staat al dus. Het spel kan gewoon doorgaan. En Zoet kan zo zijn doeltrap gaan nemen. 65 minuten hebben gevoetbald. In Nijmegen PSV staat voor. Dankzij die goal van Roeis is het 1-0 voor de Eindhovenaren. We gaan het hebben over de Olympische Spelen. De Nederlandse achtervolgingsploegen waren oppermachtig vandaag. De vrouwen en de mannen Snelde de onbedreigd snel de goud. Maar voor de mannen begon de dag met een knal. Jorrit Bergsma meldde dat hij niet langer reserve wenste te zijn. Hij wilde niet langer tot het team behoren. Een merkwaardige en ook een succesvolle dag dus... voor de ploeg van bondscoach Adi Koops. Ja, ze hebben mij ge gevraagd om weer deel, deel uit te maken van de ploeg. En uh, ik heb niet het uh, gevoel dat, uh, dat ik enig deel uitmaak van de ploeg... en uh, dat het nooit de intentie is geweest. Jorrit doet nu even zijn eigen ding...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 Je poetst er nu een beetje weg, maar ik weet bijvoorbeeld dat er vanochtend een overleg met Maurus Hendricks is geweest. Bijvoorbeeld de chef de mission, dat, dat is een grote zaak. Uh, of uh, spreek ik Spaans voor jou nu? Ja, dit is wel Spaans, ja, want ik heb uh, Maurits vanochtend niet gezien. Die zit volgens mij al lang in de bergen. Ik heb hem vanochtend niet gezien. Ik heb een beetje het gevoel dat, hem een, uh, dat ik een beetje genaaid word hier, oh, en... Uh...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 Nu moeten we die Koreanen oppakken en opvreten en helemaal vermorselen. We zijn nu een halve seconde voorsprong. Deze ronde moet, moet moet gebeuren Sven Kramer. Nu moet je rijden, nu moeten we dat gat gaan slaan. Ja, ja. En gaan we het slaan? Ja hoor, bijna een seconde. Wij gaan hier Olympisch kampioen worden. Het, het gat wordt groter, maar hij wordt geduwd door, door, door, door, door Koen Verweij. Die zijn echt de popelen om het zo meteen af te maken. Die laatste ronde, die mag Koen wij zo meteen gaan rijden. Eindelijk, eindelijk, eindelijk gaat het gebeuren als ze de laatste bocht goed doorkomen. En dat gebeurt. Koen van Jan Blokhuizen en Sven Kramer gaan olympisch kampioen worden op de ploegenachtervolging. Hier zijn ze over de streep. De gouden medaille is Goud. eindelijk voor Nederland. En Kramer schreeuwt het onmiddellijk uit. ...pakt ook meteen de Verrij en Blokhuizen bij de schouder. Eindelijk, eindelijk, eindelijk heeft de Nederlandse mannenploeg het gedaan. Nou ja, goed, officieel had Jordi Bergman zich gisteren een anderhalf uur voor de wedstrijd teruggetrokken. Wat natuurlijk op zich spijtig is, maar daar uh, ja, is, is niks aan te doen. Dat is dus zijn keuze en uh, weet je, wij hebben en ik zelf helemaal geen veten tegen Jordi. Helemaal niks zelfs. Integendeel in zelfs. Nou heb je die gouden medaille. Eh, dat is je waarschijnlijk heel veel waard. Maar er gaat ook een geldbedrag tegenover hè, van NOC en NSF en van, van KPN. Hoe zit dat precies? Ja, er zijn bonussen voor en daar hebben we voor getekend. En worden die dan verdeeld met z'n drieën of met z'n vieren? Die worden met z'n drieën verdeeld, denk ik, nu. Bergsma krijgt dus helemaal niets. Geen goud en geen geld. We gaan de schaatsdag doornemen. De laatste schaatsdag van deze Olympische Spelen met Simon Kuipers. Voormalig schaatser. Simon, um, hebben we vandaag twee keer de perfecte ploegenachtervolging gezien? Ja, dat denk ik wel. Ja, ze hebben het ineens goud gepakt. Dus dan heb je het sowieso goed gedaan. Uh, maar ook hoe de, hoe de races waren opgebouwd. Dat is dus, zeker bij de heren. Uh, ja, petje af. Ja, wat, wat is het geheim van een goede ploegenachtervolging? Nou, als je terugkijkt in de historie naar, uh, naar Turijn en naar Vancouver... Daar ging, het, uh, daar ging het mis. Daar pakten we twee keer brons. Um, en het, je ziet nu dat de afgelopen drie, vier jaar... hebben ze heel veel tijd uh, geïnvesteerd in die ploegachtervolging om meer met elkaar te trainen, met elkaar op trainingskamp te gaan. Uh, en dat, dat, dat, uh, dat betaalt zich nu uit in een in gouden plak. Ja, en je zag het technisch allemaal volmaakt... Ja, de wissels waren erg goed. Um, ook het laatste stukje waar Jan Blokkenhuizen nog van kop af ging... Um, en in de tweede positie kwam in plaats van achterop... zodat omdat hij moe was en van kop kwam... en Koen ging overnemen uh, met behoorlijk wat snelheid... dat Sven altijd nog erachter zat als het, om Jan te duwen als het mis zou gaan. Dus je kon echt zien dat het met elkaar dat het gewoon een geoliede machine was. Ja, ja. Um, is daarmee afgerekend met alle ellende op dit onderdeel uitverleden? Of... Ja, nu wel. Ja. Helemaal definitief? Ja. Ja, want jij reed in Vancouver mee op de, op de achtervolging. Daar was het brons. Wat ging er toen fout? Ja, ik, uh, inderdaad, ik heb in Vancouver meegeschaatst. Uh, ik reed de eerste ronde en ik werd de tweede ronde vervangen... door, uh, door mijn, mijn toenmalige ploegnootje Mark Tuitert. Um, en in die tweede omloop ging het mis. De communicatie, de schaatsers dachten dat iemand... Uh, erachter zat, dat er een gaatje was gevallen... en toen werd er gepraat, omgekeken, de benen werden stilge, stilgehouden. En toen verloren ze te veel tijd um, om, om eigenlijk die wedstrijd te winnen. Hoeveel trainen jullie dan daarop? Helemaal niet. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Dat was, uh... Jullie zagen elkaar voor het eerst in het terrein? Nee, nou, ja, het was, het was van van Vancouver. Vancouver, ja. ja, ja, We, we zijn echt uh, twee dagen, na de tien, of een dag na de tien kilometer van, uh, van Sven... zijn wij uh, met elkaar gaan schaatsen. En dat ging dan heel verhaal vooraf, omdat het... Uh... Um, ja, op het Olympisch kwalificatiesternooi werden pas de mensen geselecteerd die die wedstrijd mochten rijden. En ook de ploegachtervolging. Je moest um, de mensen uit het team halen uit tien individuele schaatsers. De hele voorbereiding was er eigenlijk op, ge op gemaakt om um, andere schaatsers te laten rijden. Maar die moesten zich wel individueel plaatsen. En dat redden ze niet, want ze waren kwalitatief niet goed genoeg. Um, ja... Toen was het een probleem. Ja, je had hier, uh, uh, jij was een man van de 1500 meter... en van de sprintafstanden. Is het dan moeilijk om met, met die anderen mee te komen... die uh, zeker vandaag de meer de lange afstand mensen waren? Ja, dat klopt. Je ziet, nou, Koen is ook echt een goede 1500 meter rijder... maar die heeft wel iets langere adem, iets meer inhoud. Um, ja, het was voor mij was het zeker even bijten... maar wel goed om de snelheid te maken. Zeker in het begin. Uh, en halverwege nog een keer gas te geven. Uh, omdat ik vrij makkelijk die rondjes 26 kon rijden. En dat... Uh, ja, dat, je hebt ook snelle jongens nodig in zo'n ploeg. Nu is er duidelijk gekozen voor de, de, de, uh, de lange afstandmensen uh, Kramer en uh, Blokhuizen. Uh, dat is logisch? Ja, dat is wel logisch. Maar die jongens hebben ook heel veel snelheid in hun benen. Sven kan een hele goede 1500 meter rijden. Jan Blokhuizen kan een goede 1500 meter rijden. Maar die jongens hebben ook uh, echt een goede 15 kilometer in hun benen. En ik denk wel dat dat een goede combinatie is. Om, uh, eigenlijk, eigenlijk is het goed om twee, twee echt allrounders erin te hebben... en één uh, snellere jongen, zoals Koen. Ja. En dat, dat, dat betaalt zich uit in goud. Dus eigenlijk zaten er geen zwakke schakels bij Kramer bij een Blokhuizen? Nee, zeker niet. Nee. Ja, Dan kom je toch op uh, de situatie met Jorrit Bergsma. Eh, eh, snap jij er iets van? Um, het, is natuurlijk, het heeft ook wel een geschiedenis. Het is niet alleen maar van vandaag. Um, het is natuurlijk een selectie aan vooraf gegaan. Er hebben meer ja, er je schaatsen je zegt het is het niet alleen maar van vandaag. Maar het komt wel vandaag naar buiten. Dan had je ja. toch al veel eerder kunnen, weet ik veel wat, ja. kunnen zeggen. Nou, in het, in, um, er is een trainingskamp geweest ergens in de zomer. En daar heeft Jorrit al voor, zich afgemeld. Of zijn coach heeft zich daarvoor, dat zijn rijder, afgemeld. En het, dat heeft hij ook een beetje kwaad bloed gezet bij de rest van die schaatsers. Want ja, iedereen die heeft ook een individueel programma. die hebben ze aan de kant gezet om mee te gaan naar de trainerskamp in Vlieland. Um, en daar is Joren niet bij geweest. Nou goed, dan kun je denken, ja, tussen twee dagen op een eiland... Uh, het past beetje, er niet in zijn voorbereiding. Het past niet in zijn voorbereiding. Nou goed, als je kijkt naar zijn voorbereiding... hij wint goud op een 10 kilometer. Dus hij heeft een perfecte keuze gemaakt om daar niet heen te gaan. Um, maar hij heeft wel een klein beetje laten blijken... dat hij niet uh, door het vuur wilde gaan voor die ploegachtervolging. En ik denk dat het toch ook meegespeeld heeft vandaag in de beslissing van Arie Koops om hem niet op te stellen. Ja, maar vandaag of gisteren al? Want gisteren dan, had je, al, ja. dan had je natuurlijk veel beter in, in een kwalificatieronde uh, tegen de Fransen bijvoorbeeld ja. hem kunnen opstellen. Ja, als, je, als je gekund, dat idee had. Had absoluut gekund en ja, is ze makkelijk gewonnen, want Jordan is in een uitstekende vorm. ik heb het gevoel alsof er een klein beetje payback time is. Dat de anderen dat ook een beetje veroorzaakt hebben? Of, of heeft Adi Koops voldoende macht om dat zelf te bepalen? Nou, ik denk dat is altijd een lobby. Ik bedoel, er wordt altijd gepraat. En er zijn altijd mensen op de achtergrond bezig om een ideaal team samen te stellen. Uh, dat is in schaatsen, maar dat zijn ook in andere sporten gebeurd dat. En uh, ja dat ze ongetwijfeld ook een beetje meegespeeld hebben. Ja. Heb je veel reacties gehoord uit de Schaatswereld vandaag? Um, Over of op deze situatie? Ja, wel. Maar iedereen is eigenlijk wel een beetje iedereen heeft wel een beetje dezelfde mening. Uh, de ploegachtervolging is echt een heel serieus onderdeel geworden. Uh, zeker nu ook het uh, NOC-NSF, uh, de hoofdsponsor KPN, wat meer geld erin ge gepompt heeft. Uh, meer, er is meer onderzoek naar gedaan, er zijn, videobeelden zijn er gemaakt om te kijken hoe, die, hoe je ideaal kunt wisselen met elkaar. Dus het is echt serieus geworden en als mensen het niet serieus nemen dan vallen ze een snel eraf. Ja, wat mij erg verbaast is dat zelfs Joliet Adema zich aansloot bij Jorrit Maar Aan de ene kant logisch, want het is zijn coach. Maar aan de andere kant, als ik nou iemand altijd hoor over ja, uh, winnen, winnen, winnen uh, en de beste ploeg, dan is hij het. Ja, absoluut. Absoluut. En dat, uh, ja, Het is een keuze van de bondscoach geweest. En iedereen kan er uh, heel veel mening over hebben en allemaal verhalen over vertellen. Maar uiteindelijk moet, uh, moet Arie precies vertellen uh, wat hij wil. En, uh, en, en zo hoort het te gaan. Ja. En Ari Koops heeft daarvoor voldoende macht, denk je? Uh, nee, nou, dat blijkt. Hij heeft het vandaag en gisteren <lacht> getoond. Uh, het is niet altijd in goede aarde gevallen, dat snap ik ook. En, uh, en Ik snap dat het voor Jorrit heel vervelend is. Want hij had inderdaad makkelijk kunnen rijden en die rit hadden ze makkelijk gewonnen. Uh, dus ik denk dat het wel een staartje krijgt. Ja. Um, ik kondigde daar straks het, uh, het onderwerp, uh, het interview af met uh, Bergsma. krijgt dus helemaal niets. Geen goud en geen geld. Kan het ook daar erg mee te maken hebben? Uh, ik denk dat geld niet eens zo'n grote drijfveer voor Jorrit is. Hij heeft uh, zijn absolute doel te goud op de 10 kilometer. En hij wilde natuurlijk per se winnen van Sven. Dat was ook aan Jelad Adema om absoluut van Sven te winnen. Dat is gelukt. Dat is het hoofddoel geweest. En ik denk dat ja, ik weet niet hoe de communicatie daar is geweest. Wellicht had je toch een, een klein beetje hoop dat hij toch mocht starten en dat hij onderdeel uit zou gaan maken van die ploeg van dat team. Uh, maar het is anders gelopen, ja, kun je wel zeggen. Ja. Uh, Simon, we praten straks verder over uh, onder andere de vrouw, maar we gaan even kijken bij uh, het voetbal NEC PSV 0-1 nog steeds, Frank. Ja, kwartiertje nog te spelen en uh, PSV beperkt zich tot counter... en zoveel mogelijk tijd nemen voor uh, alle mogelijke soorten situaties. Nu de bal uh, de hoek in met Park en uh, Jantje in de achtervolging. Daar houdt uh, PSV een hoekschop aan over. Park speelt uitstekend in deze tweede helft. En dan maakt het de NEC'ers op het middenveld god mogelijk om in de buurt van de bal te komen. Kolwijk komt dan ineens overduidelijk. Handelingssnelheid tekort ten opzichte van de Zuid-Koreaan. En zo blijft PSV relatief gemakkelijk overeind. Want grote kansen krijgt de ploeg uit Nijmegen. bepaalt niet. Nu deze hoekschop voor PSV. wegdraait van de goal. Weggekopt ook door Hick. En in tweede instantie opnieuw ingebracht door Arias. En uh, neergelegd weer uh, aan de zijlijn. Zodat Depay daar weer door kan voetballen voor uh, PSV. Opnieuw de bal voorgegeven richting randje strafschapgebied. Ingekopt door Rikik. En Dan blijft die bal daar een beetje half hangen. Jonssen is er als eerste bij. Uh, voordat Ruiz gevaarlijk kan worden de doelpunt te maken in deze wedstrijd tot nu toe. Jonssen die even wacht tot ze, zijn ploeg weer in de juiste stellingen staat. Zodat hij de bal lang kan geven. Hij stuurt zijn achterste mensen weg. Terwijl die van PSV langzaam naar voren lopen. En die van NEC dus juist naar achteren. Moet er wat ruimte gaan ontstaan in de buurt van Higden? Die kopt de bal terug naar Rex. En dan is er aan de linkerkant inderdaad ruimte gevonden bij Conboy. Inspelen van Jantje. Jantje levert weer in. Geen beste invalbeurt tot nu toe voor de Oostenrijker. Overgekomen van Red Bull Salzburg. Daar had je drie weken geleden nog over gezegd ja en. Maar nu ze van Ajax hebben gewonnen. Denk ik dat ze best een aardige ploeg. Dus dan mag je van Jantje ook wel wat meer verwachten. dan wat hij tot nu toe laat zien bij NEC. Ja, niet voor niks verhuurd. Ze kun je ook natuurlijk concluderen intussen PSV op het middenveld met Park. Ja, die leidt echt geen balverlies hoor. Vandaag Ruiz Balletje verplaatst van de linker naar de rechterkant. En daar kan PSV dan verder met Depay die daar naar het midden is gekropen. In het midden staat trouwens intussen Matafs te wachten tot hij een bal in de buurt krijgt. Matafs die dacht dat hij naar Rubin Kazan ging. Nu krijgt hij de kans. Nee, hij krijgt niet de kans. Vermijlen is eerder bij de bal. Hij werd Afgekeurd, zo was het verhaal. Maar het andere verhaal is dat bij Ruben Kazan niet iedereen het eens was met het feit dat hij zou komen. En dat uh, het afkeuren maar een verhaaltje is geweest. En dan moet je je als spits weer omzetten. En voor PSV gaan voetballen. Nu draait hij zich vrij. Althans, daar leek het heel even op. Lasse Nielsen met een noodoplossing. De sliding, bal over de achterlijn. Nieuwe hoekschop PSV. Dat nu even weer sterker is dan NEC. Dat is de afgelopen fase eigenlijk niet echt het geval geweest. NEC heeft wel veel de bal gehad. Maar... Te weinig kansen daaruit weten te creëren tegen de ploeg uit Eindhoven. Die ze dus uh, uh, voornamelijk in de tweede helft heeft geleund en gecounterd en met succes... Die goal van Ruiz is daar het bewijs van. Daar komt de hoekschop opnieuw van Ruiz. De doelpuntenmaker die uh, hem gaat nemen. Nu indraaiend de bal weggewerkt door uh, Jahan Baks. Voor kan niet bereikt worden. Want die is een kop kleiner dan uh, Schaars. En die wint dus dat kopduel opnieuw op bal ingebracht door uh, Ruiz. Daar leek het op. Die wordt dan vervolgens opgevangen op een metertje of tien van de achterlijn aan de rechterkant voor PSV. Opgevangen en dat levert een vrije trap op. Youngster is degene die hem opvangt. Gaat hij daar heel voor krijgen? Nee, dat niet. De Kuipers gaat wel even kijken hoe het gaat met de Costa Ricaan. Die dus twee weken achter elkaar belangrijk is geworden voor PSV. Want een goal gemaakt. Nou, dan ben je in ieder geval al die centen die de Eindhovense ploeg kost. In ieder geval een klein beetje waard. En PSV met deze stand nog maar heel kort achter Vitesse. Dat dit weekend natuurlijk nog in actie moet komen. Maar uh, uh, ja, twee punten is dan nog maar het verschil met de top vier. En dan zit, ziet het leven voor PSV er alweer een stuk zonniger uit. Als het gaat om directe plaatsing voor Europees voetbal. Toch het minste Ruiz met de vrije trap. Het duurt heel lang voordat hij wordt genomen. Lasse Nielsen komt weg. Opnieuw Ruiz die de bal bij zich houdt aan de zijlijn. Hij kapt dan naar binnen toe. Ziet dan wat ruimte. Kijken of daar nog een kans uit voortkomt. Nee, die komt er niet uit voort. Van Eijden werkt de bal weg bij NEC van Achteren. De ploeg uit Nijmegen heeft het even. Even lastig en staat achter tegen PSV 1-0. Ook de vrouwenachtervolgingsploeg pakte vandaag het goud. De Polen werd vermorseld. En de vrouwen deden het wel met z'n vieren, Want Marit Leenstra verving vandaag Lotte van Beek. Verantwoordelijk voor de beide ploegen is Adi Koops. En Steven Dadenbouwt praatte met hem over de dag van de ploegenachtervolging. En Koops had vooral genoten van de Nederlandse vrouwen. Nou, omdat ik dat uh, heel mooi uh, opgebouwd vond vanuit de uh, kwartfinale, finale tot de finale. Uh, daar moesten we heel goed nadenken hoe we eventueel met uh, mogelijke wissels om zouden gaan in het team. Uh, daarom begin ik uh, eigenlijk met de Lotte, want die heeft geweldig uh, eerste race gereden. Uh, ik wist niet helemaal zeker of ze dat op de tweede dag twee keer zou kunnen. Daarom uh, heb ik haar juist in de eerste rit gebruikt... Uh, Marit hebben we in de tweede rit gebruikt. Hij ja, deed het geweldig. En dat treintje dat liep. En dat was op dat moment het finale het treintje ook. Het liep als een stierenlier. Toch zag ik ten morse na de halve finale nog wel even naar haar knie grijpen. Hè? Was dat ernstig? Nou, ze er heeft een klein tikje gehad. Maar het is een klein schaafwondje En uh, verder niks. Dus die, uh... Ik heb ook even gevraagd. Ik nee, niks aan de hand gaan rijden. Dus, en, dan, uh... en dan die finale was eigenlijk een soort uh, grote ereronde. <laughs> Zes ererrondes. Ja, dat had natuurlijk ook te maken met de tegenstander die ging wisselen om ervoor te zorgen dat hun reserverijder een medaille ging. Ja, dat is eigenlijk wel ja. bizar hè? Ja, dat vind ik ook bizar. Ze gingen de competitie eigenlijk helemaal niet eens aan. Uh, en dat vonden wij heel erg jammer. Uh, wij zijn de competitie vol aangegaan, dat heb je ook gezien aan de tijd. Was het was ook nog een prachtige tijd, we verbraken het Olympisch record nog een keer en toch gingen we niet eens vol uit. Want ik heb ze uiteindelijk ook op safe laten rijden, kop erbij en uh, netjes je ding doen en uh, rustig naar de streep rijden. Ja. Dan uh, de mannen, dat was een medaille met een extra verhaal weer vandaag. Ja. Nou, dat is voor mij niet zo'n extra verhaal. Uh, ik heb me volledig geconcentreerd op de drie jongens die het moesten doen. De drie jongens hebben het geweldig gedaan. Uh, we hebben sowieso het heel geweldig gedaan. Als je kijkt naar de hele Olympische Spelen, er is een ongelooflijke mooie kroon gesmeden de afgelopen weken. En daar hebben we vandaag twee hele mooie diamanten in geprikt. Ja, de afgelopen Olympische Spelen ging qua, qua ploegachtervolging niet echt best. Nu hebben jullie de afgelopen jaren daar naartoe gewerkt hè, naar deze ploegachtervolging. Ben je dan ook opgelucht nu dat het nu dus wel twee keer gelukt is? Nou, ik ben vooral, vooral heel erg blij voor de, de sporters die er ook al heel lang mee bezig zijn geweest. Uh, die het al twee keer niet gehaald hebben. Een aantal sporters waren er namelijk bij, die ook al twee keer voor goud zijn gegaan. Uh, nou, daar ben ik ontzettend blij voor dat we nu met een hele serieuze aanpak. waarin we ook heel veel dank verschuldigd zijn aan Gerard Kemker, aan de Jack Ori, aan Jan van Veen. maar ook aan de Erben Wendemars en de Jos de Koning van de Universiteit in Amsterdam. We hebben keihard aan dit project gewerkt samen met KPN. Die heeft er wat extra geld in gestopt. En dan is het fantastisch als je na drie jaar hard werken dit resultaat uh, kunt bereiken. Ja, extra geld ingestopt, dat, dat is ook onder, onder meer een, een premie hè, voor, de, voor de mensen die hier gereden hebben. Hoeveel is dat? Nou, dat vind ik niet zo belangrijk altijd. 150.000 ja, jij ja, weet het heel goed. Dus ja. <laughs> dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. Wordt bij de mannen verdeeld onder drie of onder vier rijders. Uh, degene die uh, reserve is geweest, komt daar nu niet meer voor de aanmerking. Jordi Bergsma kan fluiten naar zijn geld. Ja, je moet wel een bijdrage leveren. En daar uh, laat ik wat dat betreft Jord bij. We kijken vooral naar de mensen die het wel goed gedaan hebben. En bij de dames. Heb je gezien hoe je om kunt gaan met een reserve? Maar voor mij is dat geen reserve. Dat is een wisselspeler. Die moet altijd klaarstaan. Tot en met een Lotte Verbeek die vandaag twee keer niet rijdt. Maar gewoon die finale met de schaatsen aan klaar zit. Weet je, bereid tot het laatste moment klaar te staan om in te vallen. En dat zei Ari Koops tegen Steven Dalebout. We gaan zo verder met het schaatsen. Maar eerst even het voetbal. Want, Frank... Wedstrijd beslist. PSV op 2-0 gekomen. Een droge knal van heel ver. De Pai maakt een buitenbereik van Jonsson geschoten. En dan zit de wedstrijd erop. Want PSV in die laatste fase wel gevaarlijker dan de ploeg uit Nijmegen. Waar de Pai behoorlijk leeg lijkt en nog wel gewisseld hebben. Na die goal is Hemline erin gekomen. Die vanaf de rechterkant gaat spelen voor Navarone nou, voor Nee, die, die zie ik nog lopen. Nee, dat is Jaan Baks. Die wordt nu aangespeeld voor uh, NEC. Ja, die goal. Dat is een, een droge knal. Eigenlijk net zo droog als het schot van Roeis. Maar ja, je kan ook droog doelpunten maken. En het opvallende is dat PSV de nul houdt voor het eerst sinds 26 wedstrijden. Als het zo blijft in ieder geval... Gaat ze dat uh, weer eens lukken. Een nul in en uit wedstrijd. En uh, zo kun je langzaam gaan uh, bouwen aan het vertrouwen. Dat het dit seizoen toch nog enigszins goed gaat komen met de ploeg uit Eindhoven. Die het uh, lastig heeft gehad met NEC in uh, deze wedstrijd. NEC heeft uh, in fases zeer zeker recht gehad op meer dan deze 2-0 nederlaag ja, de kansen die je afdwingt moet je dan uiteindelijk ook wel maken. En zoveel zijn dat er ook weer niet geweest. Nielsen speelt de bal achterin met Rex rond naast Van Eijden. Van Eijden gooit dan de bal nog maar eens diep in de richting van Higden. Die wil wel doorkoppen. Ja, Handbaks pikt er op. Gaat de 16 in. Probeert te schieten. Nee, probeert breed te leggen op Higden. Nog een keer een bal. En dan vanaf de rechterkant ineens genomen door hemlijn overgeschoten. Terwijl uh, Zoet daar uh, prima stond opgesteld. Maar die bal was hard en vooral erg hoog. Dus hoefde hij niet in te grijpen. Kan hij rustig een doeltrap gaan nemen in de slotfase van deze wedstrijd. Waar NEC dus slechts op twee punten afstand blijft van Rode JC. Maar dat is een ploeg die het in de komende weken nog gaat tegenkomen in Kerkrade. En ook Zwolle komende weken een aantal keren gaat treffen in uitwedstrijden. Eentje voor de beker, eentje voor de competitie. En zo kun je dus zien dat een Zwolle en bijvoorbeeld ook een NEC... Terwijl het in degradatiegevaar uh, is dat het ook nog de bekerfinale zou kunnen bereiken. Maar uh, dat is van later zorg. Deze wedstrijd voorlopig, daar gaat NEC drie punten inleveren Tegen de ploeg uit Eindhoven in de Goffert leidt PSV met 2-0. Simon Kuipers, we praten even verder over de vrouwen. Uh, vier vrouwen, één doel hadden ze. Maar ze waren ook wel ongelooflijk veel sterker dan de rest, hè? Ja, ze waren inderdaad heel sterk. Maar je moet je ook afvragen wat het niveau van de andere vrouwen uit andere landen. De, de finale winnen, geloof ik, met 7 of 8 seconden. Je hoorde net al even kort uh, door Arie Koopse uh, benoemd. Ja, Polen, Polen had de vierde man, de vierde vrouw, zal ik maar zeggen. Uh, opgesteld om, om iedereen uh, een medaille te laten krijgen. Ja, dat was gewoon geen wedstrijd, eigenlijk gewoon een aanfluiting. Uh, ja, natuurlijk hebben die meiden er heel hard voor gereden ons reden een Olympisch record. Dus dat niveau zit, zit, is prima. Maar ja, voor het publiek en voor de mensen thuis op tv, denk ik, ja, wat, wat, wat, waar rij je in godsnaam tegen? Ja. Leenster reed vandaag van week gisteren. enig verschil gezien? Prima, nee, prima wissel. Uh, een goede, goede keuze gedaan. En ik denk ook dat Marit ook in het verleden bewezen heeft dat zij uh, een, een hele vaste, a, goede, goede persoon is voor de ploegachtervolging. Uh, wereldkampioen geworden, een aantal World Cups gewonnen. Dus ik denk dat, uh, dat zij op de goede plek zat. Nog even de statistieken verder. Iedereen wist de succesvolste Olympië ooit. Ze heeft op deze speler tweemaal goud, driemaal zilver gehaald. Uh, ja, ze zal toch. Iets meer gerekend hebben, denk ik. Ja, ik denk dat, denk dat de 500 meter voor iedereen dat, dat toch, ze toch, een tegenvaller, was. Ja, toch een tegenvaller was. Uiteraard is uh, Jorien heeft gewoon een betere race neergezet. En ik denk niet dat iedereen op dit moment eraan kon komen. Maar ik denk niet dat ze rekening had gehouden met Jorien. Ja. Zeker niet omdat ze op het uh, kwalificatienoor was Jorien uh, uh, ziek. Uh, de race niet zo goed als in het voorseizoen. Dus ik denk dat ze het gevoel had van nou, ja, weet je, het, het, ik denk niet dat Jorien mij in de weg gaat rijden. Hey, laten we het schaatsen even combineren. Mannen en vrouwen, uh, ja, dit Olympische toernooi... 24 medailles, 23 bij het lange baan schaatsen. Uh, 23 van de 32 mogelijkheden. Ja. ja, ligt dat aan ons? Zijn wij zo goed... Of komt het ook een beetje doordat de rest eigenlijk helemaal niets meer voorstelt? Waar zijn de nou Amerikanen? Ja, ik zal geen zeven vragen tegelijk stellen. Maar... Nee, dat maakt niet uit. Nee, ik, uh, ja, wij zijn ten eerste, wij zijn wel heel goed. Als je, als je kijkt naar het niveau, als je kijkt naar de tijden... die gereden worden door de, door de Nederlanders, als we daar even ons op focussen... Uh -huh. die zijn dat is echt van hoge kwaliteit. Echt heel uh, goede races, zeker zo'n 500 meter. Wij hebben jarenlang hebben we niet mee, uh, mee kunnen doen. We hebben één keer een bronzen plak en één keer een zilver gewonnen in, in, in, in, in uh, 1980 ergens. Um, maar, maar nu doen we gewoon mee. En je ziet, je ziet dat het niveau in Nederland gewoon omhoog gaat. En de buitenlanders kunnen het gewoon niet bijbenen. Ja, Maar waar zijn ze gebleven? De Japanners, de Koreanen, onder andere op de sprintnummers. Ja, ik denk dat wij, omdat wij zulke, met name ook de commerciële teams hebben in Nederland. Dus er is altijd onderlinge strijd tussen, tussen de schaatsers. Het is geen nationaal team. De belangen zijn groter geworden. sponsoren willen graag dat de schaatsers goed presteren. Er is veel meer wetenschap bijgekomen. En ik denk dat daardoor het niveau omhoog is gegaan. Al In Nederland, en dan zie je internationaal dat het dat ze vruchten afwerpt. Ja. Uh, nog een keer uh, andere landen, eventjes doornemen: Verenigde Staten, geen enkele medaille. Nee, dat is echt, dat is vooral heel, voor zo heel slecht. Land. Heel slecht. En zie, je, kan altijd zien bij Amerikanen die kunnen pieken, zeker op zo'n Olympische Spelen, die kunnen er een knop omzetten. Kijk naar een Johnny Davis, kijk in het verleden naar andere Amerikaanse schaatsers, en nu pakken ze gewoon helemaal geen medaille. Dat is echt schrikbarend. En ja, ze zeggen dat het door de pakken komt. Dus ze zouden een pak laten maken door een, door een andere, andere firma. Maar halverwege toernooi zijn ze weer gereld. Zijn ze geven schaatsen in de oude pakken, maar het heeft helemaal niets geholpen. De Russen? Ja, zwaar teleurstellend. Een, een spelen in eigen land. Uh, er werd van tevoren zeer hoog van de toren, toren geschreeuwd. Dat zij wel uh, alle medailles zouden wegkapen. Maar... Niet? Niet gezien. Helemaal niet gezien. Ja, graaf geloof ik. Hè? Ja, een beetje ja, maar, maar van de favorieten van, van, van, van, van Rusland bij de heren, nou, nee hoor. Er is natuurlijk de afgelopen dagen een enorme discussie op gang gekomen... over het schaatsen, vooral door de suprematie van Nederland. Is dat terecht? Ik kan me wat bij voorstellen. Maar aan de andere kant, uh, ja, wij hebben er keihard voor gewerkt. Ja, uh, niemand vraagt het zich af bij biathlon en weet ik veel. Hè. Nee, nee, kijk, en ik weet dat wij uh, bij eerdere spelen in Turijn en bij Vancouver... toen, wij, toen Nederland niet al die medailles won, nog uh, binnen sleepte... dat andere landen echt niet naar mij toe kwamen, en zeiden van... Simon, uh, uh, zullen we je eens een tip geven hoe je harder kan? Nee, het, het, ja, je, moet, je moet de kaart verwerken en je ziet dat, dat, dat wij steeds professioneler worden en daardoor uh, zo kunnen presteren. En de buitenlanders zullen echt een paar stappen moeten gaan zetten. Verwacht jij dat die andere landen dit ook gaan doen? Uh, veel meer op uh, geld eraan geven en veel meer gaan trainen, veel meer uh, de, de, de, de wetenschappelijke hoek ingaan? Het zal wel moeten. Kijk, ten eerste het is het altijd lastig als je over geld praat. Uh, je kan nooit in de portemonnee kijken van andere bonden van het land, uh, van de landen. En zo'n spelen helpt natuurlijk niet mee om, uh, om extra sponsoren te krijgen. Want als je thuiskomt met geen medailles of bijna niet, ja, dan, dan zegt, het zal een sponsor niet zo makkelijk instappen. Maar ik denk wel, willen landen zich echt blijven, blijven focussen op het schaatsen... En, en een serieuze partij zijn? Dan zullen ze wel zeker aan de slag moeten gaan... om, uh, om meer de wetenschap, onder andere, te gaan toepassen in de schaatssport. Ik wil het zo nog even over de hoogtepunten hebben. Maar eerst even de slotfase van NEC-PSV. Frank Wieluit. 0-2 in Nijmegen. En uh, PSV sluipt dus weer richting top 4. Die moet nog in actie komen. Dus uh, het is geen enkele garantie. Maar je kan die drie punten maar vast in de tas hebben. Tegen een uh, NEC dat ongetwijfeld achteraf zal denken... Ja, hoe zat dat ook alweer met die penalty in de eerste helft die we niet kregen. Dat moment dat Bruma Higden ondersteboven trekt en eigenlijk zijn tweede gele kaart moet hebben. En een penalty voor NEC. Dat had de wedstrijd toch een totaal ander beeld moeten geven na dat moment. Maar ja, dat is allemaal niet gebeurd. En in de tweede helft heeft PSV die wedstrijd keurig gecontroleerd. Dat zal Filip uh, Cocuna afgelopen uh, allemaal zeggen. PSV uh, was beter dan NEC. In die zin is het niet gek. Dat de, ploeg uit Nijmegen, dat de ploeg uit Eindhoven hier gaat winnen met 2-0. Maar ja, dat is uiteindelijk de belangrijkste conclusie. Die ploeg uit Eindhoven is op alle fronten net even wat beter gebleken dan die uit Nijmegen. En heeft daar uiteindelijk via twee droge knallen, eentje van Ruijs... En eentje van Depay prima van geprofiteerd. En sinds de 2-0 zie je ook dat NEC het niet meer gelooft. En PSV het wel gelooft. Die vinden het allemaal wel prima. Hendricks ingevallen aan de linkerkant voor Willems. Hij speelt Depay nog even aan. Depay wil altijd nog wel een keertje op doel schieten. Nu legt hij hem even breed op Hendricks. Krijgt hij hem weer terug. Nog een keer neerleggen voor Matafs. En dan is Depay erdoor. En wordt hij gestuit door Jonssen. Denk ik dat het buitenspel was. Vlag blijft naar beneden. Dus doet het er allemaal verder niet meer toe. Hoe dan ook. Prima Redding weer van Jonssen op de inzet van De Pai waar PSV toch nog even komt. Mark die op het middenveld de bal alweer veroverd heeft. Zoals gezegd, NEC heeft de hand al lang gegooid in de extra tijd van deze wedstrijd. En dus is het gewoon wachten tot het moment dat Kuipers besluit dat die drie minuten extra tijd erop zitten. En PSV de bal moet inleveren bij de scheidsrechter Park. Bal achteruit naar Rikik. Rikik. Klein beetje onder druk gezet. Terug naar Park. Bal breed. Bruma. Allemaal op de eigen helft van PSV. Maar wel tegen de middenlijn aan. En Park weer ingespeeld. Nu in de middencirkel. Bal de andere kant op. Weer breed. Daar is Schaars aan speelbaar. Schaars kijkt is diep. En gooit hem dan naar de zijlijn. In de richting van Hendricks. Bal over de zijlijn geweest. Dus een slechte paas van Schaars. Want zo'n bal hoef je zeer zeker niet in te leveren. Als PSV er zijnde. Vermel mag gooien. De hoogte van de middenlijn voor NEC. Het is de allerlaatste actie van deze wedstrijd. NEC weet dat Rodi C. twee punten onder ze blijft. En PSV weet dat het de top 4 nadert, maar moet even afwachten hoe dichtbij het bij die andere ploegen gaat komen, want die komen allemaal morgen nog in actie. NEC, PSV, eindigt in Nijmegen in 0-2. En de andere uitslagen, Heerenveen nac 0-0, peksvolle Heracles 1-1, en Cambuur tegen Roda-JC 1-0. En dat betekent voor onderin dat Roda met 22 punten de onderste blijft, daarboven NEC met 24, dan twee ploegen met 26, maar die spelen morgen nog, RKC en FC Utrecht, dan eentje met 27, dat is A door Den Haag. Eentje met 28, Go Ahead Eagles, en eentje met 29, Cambuur En dan 30, Herakles, die staan al 11 e en tiende is NAC Breda, 31 punten. Maar ja, dat zijn allemaal ploegen, die slechts vijf uh, punten van de uh, bedreigende streep uh, staan. Dus die allemaal nog, ja, redelijk degradatiegevaar hebben. We praten hier uh, verder met uh, Simon Kuipers over, uh, ja, wat, wat was voor jou het hoogtepunt van deze spelen? En dan heb ik het over schaatsen, naar de 500 meter, die, uh, dat we daar gewoon een clean sweep op het podium hadden. De veel gebruikte term de afgelopen twee weken. Ja, want dat, die kwam nog wel eens voor. Ja, <laughs> ten eerste, dat was echt ongelooflijk dat we, dat we zoveel medailles mee naar huis genomen hebben. Maar die 500 meter hebben we jarenlang tegenaan zitten hikken. En ik heb dat zelf ook heel vaak uh, geprobeerd, af en toe wel ik een keer op een World Cup medailletje meegepakt. Maar op de Spelen echt niet mee kunnen doen. Maar als je dan, als je nu kijkt hoe, hoe, hoe hoog dat niveau is, dat is wel dat is een van de hoogtepunten geweest. Ja. Als je dat ziet, denk je dan niet. God, ik ben eigenlijk te vroeg geboren. Ja, maar als je zo gaat denken dan. Uh, nee. dan nee, dat, dat, ik, ik kan ervan genieten. Als ik als die jongens over het ijs zie, uh, zie vliegen, dan uh, vind ik dat mooi. Ik denk ja. ja, dat ik had het toch nooit meer zo kunnen doen. We hadden het over de benadering in Nederland. Uh, met coaching en allerlei uh, commerciële ploegen die ja, tegen elkaar op concurreren. Uh, in het buitenland zie je dat nog niet. Denk je dat dat ook komt daar? Nou, Als er wat meer aandacht komt voor het schaatsen in dat, in dat land... dan zou dat zeker, zeker kunnen. Want het is, in Nederland zie je gewoon dus, dus heel veel televisietijd voor het schaatsen. Dus het is voor sponsoren heel erg interessant om in te stappen. En ik denk dat het ook juist de kracht is van Nederland... dat je allemaal die commerciële teams hebt... waardoor uh, het niveau omhoog gaat. En ik denk als je teruggaat naar een, naar een model... Um, uh, waar, waar een kernploeg is, waar we, zeg maar, alle schaatsen samen trainen. Een idee wat de KN, uh, KNSB nu weer heeft, geloof ik? Ja, dat lijkt mij absoluut geen goed idee. K uh, het, het spreekt voor zich. Kijk, kijk hoe het nu draait. Het draait fantastisch. We nemen zoveel medailles mee. En het komt niet omdat de KNSB het allemaal netjes heeft staan. Want die zitten eigenlijk alleen maar met, met budgetten... en die willen minder logos weggeven. Maar de manier waarop het nu het schaatsen in Nederland is... Uh, puur inhoudelijk, dus qua, qua trainers, qua, qua, qua uh, medische begeleiding... en alles wat, wat er geboden wordt, is het ideale op, op orde. Ja, maar uh, vlak voor de Spelen begon de KNSB nog even over logo's... en ook commerciële ploegen begonnen daarover... om meer exposure te krijgen, onder andere bij wereldbekerwedstrijden. Wat, wat, wat moet daar gebeuren? Moeten ja. de commerciële meer invloed krijgen? Ja, vind ik wel. Als je, als je kijkt hoeveel geld die commerciële teams in het schaatsen pompen... Uh, doordat de commerciële teams zoveel geld in het schaatsen stoppen nu... krijgen wij al die medailles. En uh, ik denk dat de KN is bezig daar, uh, dat dat bewust moet zijn. Uh, ik denk ook dat die bewustwording er wel een beetje gaat komen. Maar het is gewoon heel lastig. Het is, het is een beetje een logge organisatie. En voordat je dingen door hebt, uh, dat, ja, dat duurt gewoon lang. Um, maar ik neem aan dat wij over vier jaar weer zulke resultaten willen hebben. En dan zul je toch met de commerciële teams moeten gaan praten. Want je wil wel uh, dit bereiken. Je zegt wij, je hebt het over Nederland. Maar als ze jou nou in het buitenland... Uh, Amerikanen, Japanners, uh, Duitsers, uh, Nooren... Een, een goede baan als trainer aanbieden? Uh... Ja, ze mogen bellen. Ik, uh, <laughs> ik heb uh, het is heel lang geschaatst dus. en ik weet al hoe het moet. <laughs> het is nog niet gebeurd, het bellen. <laughs> nee. nou, je ziet dat wij in Nederland een, een behoorlijke historie hebben... ook van trainers die in het buitenland gewerkt hebben. Um, dat heeft niet altijd goed uitgepakt. Want iedereen probeert dat via het Nederlands systeem... Uh, de buitenlanders aan het schaatsen te krijgen. Maar ik weet zeker dat er wel mogelijkheden zijn om, uh, om daar wat winst te behalen. Ja, nou ja winst uh, hebben wij niet meer nodig. Want 8 uh, uh, goud, 7 zilver en 8 brons voor de Nederlandse schaatsploeg. Als ik dat uh, twee weken geleden gezegd had, had je uh, waarschijnlijk gezegd tegen mij, laat je, laat je lekker opnemen. Ja, ik denk uh, dat ik dat gezegd heb met, met de 16 miljoen Nederlanders in Nederland. Ja. <laughs> Simon Kuivers, bedankt voor je uitleg. Dankjewel. Langs de lijn. Wat is Autolands voetbal. In Engeland blijft Chelsea koplopen na een 1-0 overwinning thuis op Everton. John Terry was de vierde man met een treffer in blessuretijd. En dat legt de druk weer bij de concurrenten, toch, trainer Mourinho? Askeden. I just think for us is a good feeling to be one more week in that position. is a good feeling for us to go for the next game against Fulham and uh, put the foot in uh, at Craven Cottage as yes. De dus of uh, as a championship. Dat is een goed feeling. Een van die concurrenten heet Arsenal. Dat won met 4-1 van Sunderland. En blijft op 18 punt stand van de lijstaanvoerder. Manchester City doet na een ene overwinning op Stoke City ook nog mee om het kampioenschap. Stadgenoot United is opgeschoven naar de zesde plaats. Mede dankzij een benutte strafschop van Robin van Persie. Werd met 2-0 gewonnen uit bij Crystal Palace. Bij Cardiff City beleeft Ole Gunnar Solskjaer geen beste periode als trainer. Vandaag kregen ze in eigen huis met 4-0. Een pak. Van Stoke City, waardoor ze een na laatste staan in de Premier League. In Duitsland was Bas Dost belangrijk voor Wolfsburg. De outspits van Heerenveen maakte de openingstreffer in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Bayern Leverkusen. Wolfsburg staat nu vijfde. Leverkusen blijft tweede met maar liefst 16 punten achterstand op de koploper bij een München gaat morgen op bezoek bij Hannover 6 und Bij HSV lijken ze beter af te zijn zonder Bert van Marwijk... want met Mirko Slomka als trainer won de ploeg uit Hamburg... vandaag met 3-0 van Borussia Dortmund. HSV stijgt een plaatsje op de ranglijst... maar is met de 16e plaats nog lang niet veilig. In Spanje maakte Barcelona een lelijke misstap... in de strijd om het kampioenschap. De Catalanen verloren met 3-1 op bezoek bij Real Sociedad omdat Real Madrid vandaag wel won met 3-0 van Eltje... gaan zij alleen een kop in de Primera División. De voorsprong op Barcelona is nu drie punten, net als op Atletico Madrid... maar dat gaat morgenavond nog op bezoek, op bezoek bij Osasuna. En dan Turkije, daar won Wesley Stijden met Calatasaray... de belangrijke derby tegen Besiktas met 1-0. Calatasaray is nu tweede, drie punten achter op Fenerbahce... de ploeg van Dirk Kuyt. David Bowie. This is not America. Er waren twee gouden medailles voor Nederland op de ploegenachtervolging... maar er was natuurlijk nog meer eremetaal vandaag in Sochi. Op het onderdeel van de Nederlandse snowboarders Michel Dekker... en Nicolien Sauerbrede de parallel ging het goud bij de vrouwen naar de Oostenrijkse Julia Doimovic. De Nederlandse vrouwen stranden vanochtend al in de kwalificatieruns. Bij de mannen was er goud voor een Amerikaanse rus. Het wordt spannend tussen deze twee. Koos hier is zeker nog niet geklopt... Maar Wild heeft een lichte voorsprong en die voorsprong wordt wel iets groter onderin. Hier is de nieuwe Olympische ja. titel voor hem, Vic Wild. Won goud op de parallel reuzen slalom en wint vandaag ook goud op deze parallel slalom. En dan ben je een held voor al die Russen hier op de tribune. Vic Wild, Amerikaan, pakt hier goud, maar wel met een Russisch vlaggetje achter zijn naam. De afgelopen week was er al drie keer goud voor een Koreaanse Rus... Victor Aan bij het short -track. En zo schrijven twee Victors, die tijdens de vorige spelen... nog niet als Rus door het leven gingen... vijf van de tien Russische gouden medailles op hun naam. Wat Nederland meerdere malen deed bij het lange maanschaatsen deed Noorwegen bij het langlaufen op het onderdeel 30 kilometer vrije stijl voor vrouwen. Een compleet Noors podium en een historische gouden medaille voor Marit Bjergen. Zij is na deze gouden plak de succesvolste vrouwelijke winterolympier aller tijden. De Noorse sweep bewijst ook dat het waxprobleem... waar de Noren de eerste anderhalve week van deze spelen mee kampte, is opgelost. In de afgelopen dagen hebben de Noren nieuw materiaal in laten vliegen. En een onofficiële halve zilveren medaille voor Nederland bij het alpine skiën. Op het onderdeel slalom voor mannen werd de Oostenrijker met een Nederlandse moeder, Marcel Hirscher, tweede. Het goud ging naar de Oostenrijkse veteraan Mario Mat. Mario Mat, voor goud voor Oostenrijk. Of wordt het toch Marcel Hirscher die goud pakt? En hij is ook moe hoor. Hij ja, is oh, ook moe. Hij is moe. En de laatste gedeelte: Hirscher 1-42-12. Mario Mat naar 1-41-84. De Olympisch kampioen heet Mario Mat... En hier verbijt zichzelf. Heeft geen goud. Hij gaat naar de 34-jarige Oostenrijker Mario Mat. De laatste biathlonmedaille ging naar de Russische Estafetteploeg. Pas in de laatste honderden meters werd de strijd beslist... in het voordeel van het thuisland. In een onderling gevecht met Duitsland... kwam de Russische biatleet Chipulin net iets eerder over de finish. Nee hoor, Rusland pakt bij het biathlon het goud. En je ziet, ze zijn dol enthousiast op de tribunes... Dit is de mooiste apotheose over het allerlaatste biathlon onderdeel hier in Sochi. Mooier nog dan de finale 15 kilometer massastarten. want Rusland pakt het goud. In de troostfinale bij het ijshockey streden Finland en de Verenigde Staten... om het brons. Het werd een vernedering voor de Amerikanen... want Finland won met 5-0. Morgen staan Canada en Zweden tegenover elkaar in de finale. En dat brengt ons bij de medaillespiegel. Met nog één dag te gaan staat Nederland nu op de vijfde plaats. Acht goud, zeven zilveren en negen, gouden, nee, en negen bronzen medailles natuurlijk. Uh, net onder Amerika, maar één plaatsje boven Duitsland. En Rusland staat nu bovenaan met 29 medailles... waarvan 11 gouden, ik zei er net nog 10, maar het zijn er dus 11 rusten. Dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en in een intikker? Oh oh. De Eredivisie. En de goal. Oh oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met NEC PSV Rust 0-0 en einde 0-2. Roeis en Depay maakten de goals voor PSV. Heerenveen-Nak, 0-0. Ja, dat was natuurlijk ook de ruststand. De Vriezen spelen twee dure punten in de strijd om Europees voetbal. Volgens de trainer Marco van Basten heeft zijn ploeg de laatste weken moeite met scoren. We creëren wel wat, niet veel, maar we creëren wel wat. Maar dat, uh, dat leidt niet tot doelpunten. dat was in het begin van de zon was dat, uh, een ander verhaal. Voor Jelle en Raula was het een soort thuiswedstrijd. De keeper van Nak is geboren in Joude En laat na afloop horen de taal nog keurig te beheersen. Nou oh ja, ik vond de eerste helft vond ik ons wel een redelijk speelje. We kregen het van Kansen. Die, die maatje ma jou net, en dan, uh, dan uh, hebben uh, heb we het aan jezelf te verwijten dat wij uh, jou, uh, jou teken, uh, teken. Nee, hel je tegen een treinpunt helden.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 Peck tegen Herijkles werd 1-1. Bij rust stond Herijkles nog voordeur een doelpunt van Veldmaat. En Narsing maakte ja, zeg maar in blessuretijd gelijk. Peck dus op de valreep nog een puntje. Niet helemaal toevallig, want de doelpuntmaker zag het natuurlijk wel aankomen. In je hoofd heb je altijd van uh, die komt nog of ik uh, geef hem nog één keer goed voor. En, uh, toevallig score ik. En, uh, ja, ik, uh, ik had er wel geloof in dat we nog uh, zouden scoren.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 Voor de trainer van Pexvolle, Ron Jans, was dubbel genieten. En van de late gelijkmaker, en van een mooie openwedstrijd. Ja, ik, ik heb een assistent René Haken, dat is gewoon een Drent. Maar die zei, het is een offener schlaakabtausch. Nou, dat was het wel. Het ging op en neer. Alleen, uh, zij speelde het gewoon heel slecht uit in de tweede helft. En de eerste helft deden wij uh, veel te weinig. Dus uiteindelijk, ja, uh, yeah. het gelijkspel. Cambuur tegen Roda werd 1-0. De goal viel naar rust en was van Van Moorsel. En Roda speelde op dat moment met negen man. Want Luiks en Ramos kregen in de laatste vijf minuten rood. Uh, allebei voor de tweede maal geel. Roda blijft de hekkensluiter in de Eredivisie. Het gaat al weken niet goed in Kerkrade. Dus is de vraag aan trainer Jondal Deltomersen. Maak je je zorgen? Nee, eindelijk niet. Niet op dit moment. Ik vind het wel heel vervelend. En iedereen zit daarmee. Als je, als je, als je zo'n wedstrijd niet uh, kunt winnen. Of in ieder geval gelijk kunnen spelen. Ja, is dus zeker heel erg vervelend. En balen. En dat balen was te danken aan Paco van Moorsel het goudhaantje van Cambuur. Hij schoot Cambuur in de slotminuten naar drie punten. Ah, ik zie dat die bal uh, gaat wordt vanaf de zijkant. Ik zie dat Bart het kopduel aangaat. En, uh, ja, dan hoop je dat hij daar ergens valt. En ja, hij valt uit. Dus ja, het was wel lekker dat ik hem uh, binnen kon schieten. Ja. Cambuur staat nu zeven punten los van de hekkersluiter Roda. Trainer Dwight Lodewegens verwacht nog een spannende strijd onderin. Ik denk ook dat het een afvalrace is tussen die onderste ploegen van...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 Gisteren won ado Den Haag met 3-2 van de Go Ahead Eagles. Aan kop gaat Ajax 51 uit 24, 52 uit 47, Feyenoord 44, dan Vitesse met 43, allemaal uit 24 duels. PSV is vijfde met 41 uit 25. Dan onderin 14e ado 27 uit 25, 15e RKC 26 uit 24, net als FC Utrecht, 17e en voorlaatste NEC uh, die hebben er. 24 uit, 25. En Roda is uh, de laatste en die hebben er 22 uit, 25. Morgen is er... Uh, nee, ik ga eerst even naar uh, de wedstrijd van vanavond nog. NEC tegen PSV. Uh, Arno Vermeulen praat na met de trainer van PSV, Philip Cocu. Philip Cocu, vierde winst op de competitie. Dat moet een ontzettend lekker gevoel geven. Ja, dat is zeker een goed gevoel. Uh... We waren natuurlijk op de goede weg met drie overwinningen. Uh, nou, er komt een uitwedstrijd aan. Uh, ja, NEC die, uh, ja, die volop strijdt uh, om ieder punt. We wisten dat het lastig uh, kon worden. Maar ik moet zeggen, we hebben een volwassen wedstrijd gespeeld. Ja, en dan gewoon een terechte uh, overwinning behaald vandaag. Ook uh, achterin, eindelijk een keer in de uitwedstrijd, de nul. Ook dat moet een pluspunt zijn. Ja, ik denk dat we zeker, als, als het hele team goed verdedigd heeft... Uh, goed kort uh, ja, op elkaar als blok... Uh, ja, de duel is gewonnen, ook de aanvallers in het middenveld is continu hebben druk op de bal gehouden. En, uh, ja, dan, zie je dat, uh, dan geef je eigenlijk heel weinig mogelijkheden weg aan de tegenstander. En, uh, we hebben twee go goede goals gemaakt, dus het is dus in ieder geval lekker om, uh, om de nul ook te houden. Was de teleurstelling van de eerste helft eigenlijk dat het 0-0 stond na 45 minuten? Ja, zeker vond ik wel. De, veel balbezit, we uh, waren heel dominant, uh, een aantal kansen gecreëerd... maar toch in de eindfase uh, konden we het verschil niet uh, echt een echte goede kans uitdrukken of uh, in doelpunten. Nou, dat hebben we na rust uh, gelukkig wel uh, hersteld. Zorg je nog even van het moment met Hikden. Uh, vastpakken in de 16 meter, ja penalty of niet? Hij kan hem geven, maar wat vond je? Ja, ik, ik kon dat niet zien, maar. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook een speler die, die contact zoekt met, uh, met de verdedigers. En uh, ja, dan is dat altijd een gevaarlijke situatie. Ook als hij als eerste contact zoekt, uh, kan het er voor de scheidsrechter uitzien alsof uh, of hij neer wordt gehaald. Dus uh, ja, ik heb hem ook niet teruggezien, dus ik zou het niet weten. Tweede helft, uh, vrije treffers, vooral van uh, Depay, van ontzettend ver, is een mooie knal. Ja, nou, dat is een van zijn kwaliteiten. Nee, van de tweede helft, uh, dat hij goed in de wedstrijd zat, uh, meer uh, afwisselde vanuit de combinatie. Uh, kreeg nog een geweldige uh, kans daarna. Uh, maar ook Ruiz, moet ik zeggen, die uh, een belangrijke rol heeft vertolkt uh, vandaag in onze ploeg. Dat uh, was uh, van grote waarde. Je hebt wel eens gezegd, voor de winterstop ik zou dus een periode gewoon willen trainen met het elftal. Nou, jullie hebben geen Europees voetbal, geen beker. Dus die mogelijkheid is er nu ook. Uh, zien we hier daar de vruchten van?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 En dat zei Philip Cocu tegen Arno Vermeulen. Ik zei al, PSV is nu vijfde. 41 punten uit 25 duels. En dat is maar twee punten minder dan Vitesse. Dat morgen nog speelt natuurlijk. Wat staat er morgen namelijk allemaal op programma? Om half één FC Utrecht tegen FC Groningen. Om half drie Ajax AZ en uh, Vitesse RKC. En om half vijf de topper tussen FC Twente en Feyenoord. De nummer 2 tegen de nummer 3. Atlete Nicky van Leuveren heeft bij de Nederlands kampioenschappen... indoor-atletiek onder de limiet voor de WK indoor volgende maand in Polen gelopen. Ze liep de 400 meter in een tijd van 53 seconden en 800ste. Dat is enkele honderdste sneller dan de vereiste 53-15. Ze zadelt met haar tijd de atletiek nu wel op met een probleem. Want van Leuveren is hiermee de derde atlete die de limiet loopt. Er mogen slechts twee 400 meter loopsters aan de start verschijnen... bij de wereldkampioenschappen. Maria Cafour en Lisanne de Witte plaatste zich al eerder... Laten we eens kijken wat er morgen nog allemaal te doen is... op de laatste dag van de Olympische Spelen. Er zijn nog drie gouden medailles te verdienen. Als eerste komen de langlovers in actie. De 50 kilometer massastart bij de mannen. Zo'n mooi schouwspel trouwens. Daarna de viermansbob. De laatste twee runs met ook de Nederlandse bob van Edwin van Kalker daarbij. En bij de laatste run, de vierde, mogen alleen de beste twintig starten. En de spelen worden sportief natuurlijk afgesloten... met de ijshockeyfinale Zweden-Canada. Uit mijn hoofd zegt ik geloof dat die wedstrijd om 1 uur begint. Daarna is het echt afgelopen. De sluitingsceremonie daar in Sochi begint om kwart voor vijf. Morgenmiddag is er natuurlijk de volgende Radio Olympia. Die begint om twee uur en duurt tot zeven uur... vanwege de sluitingsceremonie en vanwege Twente Feyenoord, de laatste topper. Uh, dan zitten Robert Meder en Lara Renzi hier voor het laatst. Uh, Max van Wezel presenteert straks met het oog op morgen. En denk nog even aan deze Spelen. Tweemaal goud vandaag, achtmaal goud in totaal... zevenmaal zilver en negenmaal brons. Het was de voorlaatste dag van de Spelen in Sochi. First place. Bla bla bla. Het probleem is dat uh, uh, daar zie je ook wel. Het lijkt wel een politicus aanicooks mm. die dan het heel goed om om er omheen draaien. Bla bla bla. En dekker in het onderste deel. Houdt het ritme goed vast. Hij is ook moe. hoor, Hij ja, is oh, ook moe. Hij is moe. En het laatste gedeelte. Hier is er 1 42 12. Mario mat naar 1 41 84. De Olympisch kampioen heet Mario Mat. Er moet even uh, gas op die lolly, zou eh... <laughs> <laughs> <ja. laughs> nou, ons schiet er na mij. Rano, mikrobo Jojo. Bla, bla, bla. dit Bjurken juicht, het is goud voor Bjurken. Het is zilver voor Johout, die er ook heel blij mee is. Nu moeten we die Koreanen oppakken en opvreten en helemaal vermorzelen. Nee hoor, Rusland pakt bij het Pierblon het goud. En je ziet, ze zijn te enthousiast op de tribune. Het is een Noorse sweep. En na een halve ronde, <laughs> goeie dag, zeg. <laughs> Eén seconde. <laughs> en kan 64 honderdste. Ja, er het kan een wel. Want het staat overal op het scoreboard. En op onze computers. In 200 meter. In 200 meter. Eén oh, seconde. En seconden Dit is de nieuwe uh, oh, yeah. Olympische titel voor hem.